3 uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elspeth Grutteken. Waarom meldt een Nederlands meisje van 18 zich vrijwillig als soldaat in het Israëlische leger? Een medisch bioloog Lucas Wenniger maakt zich zorgen over een exotisch beest. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Staatssecretaris Steven heeft zijn excuses aangeboden aan de familie en vrienden van de overleden asielzoeker Dolmatov. Hij deed dat in het Kamerdebat over het zeer kritische rapport van de Inspectie voor Veiligheid en Justitie over Dolmatov. Steven sprak van een schokkende en tragische gebeurtenis. Uw Kamer is zeer kritisch over de rol van de organisaties binnen de vreemdelingenketen. Eigenlijk het handelen van de overheid, zou je kunnen zeggen, in verschillende gedaanten rond het overlijden van de heer Alexander Dolmatov. En dat begrijp ik ook volledig en daar is ook alle aanleiding toe. En uh, Teven erkende dat de zorg in de zaak Dolmatov... volstrekt ontoereikend is geweest. De staatssecretaris benadrukte dat hij de aanbevelingen... en conclusies van de inspectie allemaal overneemt. En hij zei dat ook daarvoor in detentiecentra al allerlei dingen rond de zorg zijn verbeterd. Het petrochemisch bedrijf Sabiek schrapt 420 van de 3300 arbeidsplaatsen in Nederland. In Sittard gaat het om 300 banen, in Bergen-op-Zoom om 120. Sabiek is een Saoedisch bedrijf dat grondstoffen maakt voor de productie van plastic. In heel Europa verdwijnen zo'n 1000 van de 6000 arbeidsplaatsen. Als belangrijkste reden noemt Sabiek de toegenomen concurrentie en de economische malaise in Europa. Het gaat de goede kant op met de financiële stabiliteit in Nederland... schrijft de Nederlandse bank in een halfjaarlijks rapport. Banken staan er beter voor en hebben hun kapitaalbuffers opgehoogd. Er is nog wel een groot risico. De Nederlandse banken hebben veel meer geld uitgeleend... dan ze aan spaargeld hebben binnengekregen, zegt economieredacteur André Meinema. Voor de banken betekent het dat ze dat gat moeten bijlenen op de kapitaalmarkten. Maar daar is geld duur geworden en omgeven met heel veel spanningen en onzekerheden. Eén bommetje aan de Cyprus of Spanje. En banken en markten sluiten de deuren voor elkaar... en hebben met name Nederlandse banken een groot probleem. De banken hebben ruim 440 miljard euro meer uitgeleend... dan ze aan spaargeld hebben binnengekregen. Dat gat is het op één na grootste in heel Europa. De Bredaanse vleeshandelaar Jan Fasen heeft bekend dat hij paardenvlees mengde met rundvlees... en dat verkocht als puur rundvlees. En ook geeft hij toe dat hij rundvlees met valse verklaringen verkocht als halalvlees. Fasen deed zijn bekentenis tijdens het hoge beroep van zijn zaak vandaag in Den Bosch. Begin vorig jaar werd hij veroordeeld tot één jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Zijn advocaat vraagt nu een milde straf omdat de afnemers van Fasen van de fraude op de hoogte waren. Het Openbaar Ministerie eist 18 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De NVWA mag doorgaan met het terughalen van vlees van Willy Selten uit Os. De rechter heeft dat in kort geding besloten... omdat de terughaalactie al in volle gang is. De rechter sprak zich niet uit over de vraag... of de terughaalactie van de NVWA terecht was. Vleeshandelaar Selten ging dinsdag failliet. Verslaggever Theo Verbrugge. Toch was de advocaat van Selten blij, hij zei... Er ligt nog 2 miljoen kilo uh, vlees in de vriescellen in en rond Os. En dat vlees dat mag gewoon verkocht worden. En dat vertegenwoordigt toch zo'n 7 à 8 miljoen euro. En dan kunnen toch nog veel schuldeisers van celten betaald worden. De NVWA liet 50 miljoen kilo rundvlees van celten terughalen... onder meer omdat er paardenvlees in was aangetroffen. Het weer dan, vrij veel zon, krachtige zuidwestenwind... aan zee kans op zware windstoten... en een temperatuur van 12 tot 15 graden. AWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De wind levert behoorlijk wat problemen op voor het verkeer. Vooral in de kustprovincies, maar zeker ook in het noorden van het land. In Drenthe en Groningen. Daar is uh, soms sprake van een zandstorm op sommige wegen. Uh, ongelukken zijn er ook gebeurd door de wind. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Daar is uh, veel rommel op de weg gewaaid bij de afrit Den Dolder. Tussen Soesterberg en de afrit Den Dolder staat inmiddels 4 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op naar Amersfoort bij Leusden 2 kilometer... Nou, het treinverkeer tussen Den Bos en Os ligt het treinverkeer stil na een ongeluk. En van en naar uit geest ook. En dat heeft ook te maken met een aanrijding. De vertraging loopt in alle gevallen op tot meer dan een uur. Even ster en dan weer Dit is de Dag. U kunt kiezen voor de accu-machines van Stiel omdat die stil, licht, maar erg krachtig zijn. Omdat u nooit meer wilt klungelen met een snoer.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 EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutekke. Goedemiddag, hartelijk welkom. Vrijwillig het Israëlische leger ingaan. Dat heet Gamutal Zijtler. Zus Dikla maakte er een boeiende documentaire over. Dikla en Gamutal zijn allebei te gast. Hartelijk welkom. Met medisch bioloog Lucas Wenninger praten we over een bijzonder dier... dat met uitsterven wordt bedreigd. En welk dier is dat, Lucas? Dat is de pangolin. En wat is dat voor een dier? Nou, dat is eigenlijk een soort van heel grote lopende dennenappel. En wat eet hij? Eigenlijk vooral mieren. Oké. Okay. Maar ook uh, wormen en alles wat enigszins klein is en beweegt. En hij schijnt lekker te zijn, hè? Ja, je moet wel een bepaalde, je moet wel uit China komen om dat echt te kunnen trusten. waarderen. Oké, okay, ja. goed. Goed, uw mening kunt u geven via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar onze website ditistedag.nu. We gaan even terug naar Den Haag, naar Michiel Breedveld. Michiel, je vertelde in het vorige uur dat de staatssecretaris Steven zijn verhaal begon met excuses aan te bieden aan de ja. familie van uh, Dombatov. Hoe is het debat verder verlopen? Teven gaat diep door het stof, natuurlijk om te laten zien dat hij zijn lessen geleerd heeft, dat hij signalen in het verleden uh, serieus heeft genomen om de situatie in detentie te verbeteren en ook ruitelijk toe te geven wat er allemaal fout ging in de zaak Dolmatov. En dan hebben we het over drie zaken, de informatieoverdracht. Dolmatov stond ten onrechte als verwijderbaar, ook zo'n mooie term, als verwijderbaar in het systeem en werd op die grond dus uh, opgesloten, had helemaal niet gemogen, daar was dus dus geen juridische grondslag. Uh, toen hij daar eenmaal zat, heeft hij uh, geen juridische bijstand gehad. In ieder geval niet voldoende. En de medische zorg was ook onder de maat. Nou, daarvoor ging hij dus diep door het stof. Het is drie keer onzorgvuldig. En wat het extra wrang maakt, voorzitter... wat het extra tragisch maakt, en dat, dat begrijp ik ook heel goed... is dat hier iemand aan de zorg was toevertrouwd van de overheid. Daar moet je dan goed voor zorgen, maar hij zat er nog onterecht ook. Dat maakt het. Die combinatie is... Redelijk onverdraaglijk. Ja, en daarmee laat hij zien dat de zaak Dolmatov, of het incident Dolmatov, zoals het inmiddels is gaan heten... Uh, niet meer goed te praten is. Ja, en dan blijft dus de vraag... zit het structureel fout in die uh, vreemdelingendetentie? Uh, Sharon Gesthuizen van de SP die probeerde aan te tonen... dat de medische zorg nog altijd onder de maat is... maar kreeg daarvoor een nul op het request bij de staatssecretaris. En dat ging zo. Ik heb hier een hele lijst met uitspraken van de staatssecretaris... en die gaan allemaal over de zorg in de vreemdelingenketen en voor een groot gedeelte over de zorg in verenigdelingendetentie... waarbij de staatssecretaris steeds zegt... het is op orde, het is goed. Voorzitter, is deze staatssecretaris... met in het achterhoofd datgene wat we vandaag bespreken... en alles wat er is gebeurd... is deze staatssecretaris bereid om daarvan afstand te doen... en om kritisch te zijn en om te durven zeggen... ik heb me daarin vergist, dat klopt niet, het is niet op orde incident Dolmatov is daar het bewijs van. Ik ga daar naar kijken. Nee, voorzitter, dat zeg ik niet. In het incident Dolmatov is het niet op orde geweest. Maar er zijn enorme verbeterslagen gemaakt. Er zijn enorm stuk vooruit gegaan. Dus ik, ik deel dit standpunt van mevrouw G. niet. niet. Ja, kortom, dan wordt het interessant. Ja. Een deel van de fractie zal dus met name met de hoorzittingen van gisteren... met de verhalen van Vluchtelingenwerk, van Amnesty, van de Nationaal Ombudsman... in het achterhoofd toch vol blijven houden dat er veel verbeterslagen gemaakt moeten worden. Kortom, eigenlijk aan te tonen dat vreemdelingen detentie um, uh, inhumaan is. Dat is ook het standpunt van de ombudsman. Ja, en aan de andere kant ja, de mensen die uh, wat, uh, wat, wat strenger asielbeleid aanhangen. En zo zie je maar dat het debat zich ook meteen verdiept uh, op de beleid in zijn geheel. Goed, dankjewel Michiel Breedveld in Den Haag. Dikla Zeidler, jij maakt een documentaire over je zus Gamutal die het Israëlische leger in ging. En uiteindelijk gaat die documentaire misschien wel meer over de bezetting... dan over je zus, maar daar komen we zo over te spreken. Uh, Gamutal, eerst maar even... waarom wil je als Nederlands-Israëlisch meisje het leger in? Nou, Ik ben eigenlijk half in Nederland, half in Israël gegooid. Uh, ik kwam naar Israël toen ik negen was. Uh, ik woonde daar al die jaren totdat ik... Nou, tot nu eigenlijk. In je puberteit eigenlijk? Ja, in mijn puberteit. Ja. Ik ben erop gegroeid. Ik kende allerlei soldaten, allerlei mensen die een beetje ouder waren dan mij. gingen het leger in. Alles waar we, altijd waar we het over hadden was, wat ga je in het leger doen? En eigenlijk dacht ik eraan. Ik dacht aan het begin eigenlijk naar, gewoon naar Nederland te verhuizen en hier te gaan studeren. Maar uiteindelijk dacht ik er heel goed aan. En nou ja... Ik kon gewoon op straat lopen, omdat, er het, leger, omdat het leger bestaat. Oh ja, ze hadden veel voor jou gedaan, zeg je eigenlijk. Ja. Ja. En je wilde en... iets terug doen? Of ja. ook je bijdrage leveren? Ja, en wie ben ik als gewoon een mens die daar woont... om niet iets terug te geven? Het is maar twee jaar en het is twee jaar dat, het, dat ik weet... dat ik veel ervaringen krijg en het is gewoon veel, heel belangrijk voor mij. Ja, met overtuiging ben je het leger ingegaan? Ja. ja. Uh, Diekla, jij wilde niet in dienst? Nee. Ik ben, ik ben net omgekeerd van gemataal opgegroeid. Uh, ik heb... Tot mijn achtste in Israël gewoond en vanaf mijn achtste in Nederland. Dus ik heb in Nederland de middelbare school gedaan. Ik heb in Nederland. Het verschil tussen Nederland en Israël is op de middelbare school. Hier word je ervoor klaargestoomd om. Wat ga je studeren? Wat wil je later worden? Als je in Israël opgroeit, op een middelbare school komen er militairen uit het leger om je voor te bereiden op wat zou je kunnen doen in het leger. Ja. Dus voor mij lag het heel erg in het verlengd om. om hier te gaan studeren. En ja, voor Gamotaal lag het heel erg in het verlengde om daar in dienst te gaan. Ja, even voor, voor het goede begrip. Jullie zitten wel in hetzelfde gezin, maar ja. dat heeft een tijd in Israël gewoond. Ja, en toen was jij jong en, en andersom. Ja. Um, Dikla, jij zegt in de film dat je je zus zag veranderen. Ja. Wat zag je gebeuren? Nou, dat ging eigenlijk al heel snel. Kijk, we, we gingen Het hele traject van, van die film gingen we heel bewust in. Ik, ik heb echt met Gamotaal overlegd. Ik wil je filmen, ik wil je volgen. Uh, we gingen het samen proberen. Om, we moeten natuurlijk toestemming krijgen van het leger... In het begin was het heel erg van al zei kom, uh, nou, we proberen wel wat, maar op een gegeven moment was ze echt onderdeel van het leger geworden. En toen zei ze, nee, hey, maar je mag me nu echt niet filmen, zonder dat er toestemming ja, na is. Nou, een paar maanden al, hè? Ja, ja. Echt binnen, eigenlijk binnen vier weken was het al. Zeg maar, <laughs> zat ze er al in. En toen had ze natuurlijk de basistraining gehad, wat de, eigenlijk het meest heftige is van, van, van de. Uh, ik bedoel, dat, dan word je in twee weken voor meisjes zeg maar klaargestomd. Dan zit je echt in het leger. Um, dus, dus toen ja was ze eigenlijk al het leger geworden. Oh ja. Had jij door dat dat met jou gebeurde? Nou, niet echt. Je merkte dat pas als je je zus tegenkwam... die lastige vragen begon te stellen. <laughs> ja, want het gebeurt gewoon. Je bent er gewoon in. Je bent een deel van het leger... Um, vooral in de, in de eerste training hoef je niet veel te denken. Pas daarna, als je echt in het leger bent en echt uh, verantwoordelijk wordt voor iets... dan moet je gaan denken. Maar daarvoor ben je gewoon een deel van het leger en je doet wat wordt gezegd. En ja. uh, dat is het. Want aan het begin van de film zeg jij: ik hoop dat ik niet veranderd ben in een schroefje in een systeem. In iemand die niet nadenkt. Zeg ja. je voordat je het leger ingaat. Uh, de suggestie wordt gewekt dat dat na drie weken toch al het geval is. Ja, maar daarna weer niet. Daarna, toen ik naar een echte spokesperson-unit kwam en, en echt... Mijn baan kreeg. En, Woordvoerder he, was je van een ja, deel van het leger. Ja. ja, en ik wist echt gewoon wat ik doe en hoe ik het moet doen. En, en ik veranderde uh, mijn specifieke baan van, van hoe ik het kreeg... tot echt iets heel anders dat het nu is. En uh, ik, voel, uh, ik, ben, ik was geen schroef daar. nee Ik, ik veranderde veel volgens mij. Dika, was het niet lastig voor jou ook? Want je, je bent een documentaire maakster, maar het is ook je zus. Kon je wel voldoende afstand houden om, om zo'n film te maken? Had je niet de neiging om in te grijpen? <laughs> Nou, um, nou, sommige momenten wel, andere momenten natuurlijk niet. Uh, ik, ik was me wel heel bewust van mijn dubbele rol als, als zus, oudere zus ook, en als filmmaker. En ik heb bijvoorbeeld op sommige momenten heb ik, uh, waar ik anders bijvoorbeeld ruzie over had gemaakt... dacht ik, misschien is het toch goed om... Voor de om, film is het beter. <laughs> ja, nee, als ik het niet doe. Om om, te om om toch die verhouding... De verhouding tussen mijn zusje, tussen Gantal en mij is gewoon goed. En hij is naar mijn idee ook beter geworden tijdens uh, het filmen... omdat we natuurlijk zo intensief samen waren. En ik was enige echt uh, bij haar het leger... Uh, ik bedoel, ik, ik zag alles, zeg maar. Ik ken haar commandant, ik ken haar vriendinnen uit het leger. Want ik was, was je er voortdurend bij je, of kwam je, kwam je en ging je? Ik, ik kwam en ging. Ja. En ja. het was ook zo dat ik voor alles toestemming moest krijgen. Ja, precies. Ja, al, je zat bij de PR-afdeling. Dat is een mm -hmm. relatief gevechtsluwe plek. Toch moet je op een gegeven ogenblik met een wapen uh, de bezette gebieden in. Toen het daar onrustig was. Ja. Hoe was dat? Nou, heel eng. Want, uh, nou ja, ik ik was wel een deel van het leger, maar ik had maar twee keer uh, geschoten en uh, ik weet niet precies hoe het buiten is en en wat. Ik was echt in de Jordaanvallei en uh, ik wist dat er veel. Uh, um, Palegaan, veel rotzooi uh, een woord, ja. ja. dat er veel rotzooi kan zijn en uh, alright Palestijnen die eigenlijk een land willen. En, Misschien is dat een beter woord. Ja, kan zijn. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar goed, daar, moest je, daar <laughs> moest je dus op af. Ja, en ik was eigenlijk uh, met, een, uh, uh, met een hoge commandant die, we waren echt de hele weekend samen met uh, twee jeeps en echt overal in de Jordaanvallei. We gingen naar Jericho en, en overal naar en uh, in huizen moesten we gaan. En het was echt de eerste keer voor mij. En ja. ook de laatste keer. Het was echt gewoon heel eng en heel spannend. Maar het was ook echt zien wat, wat, ik, uh, wat ik moet vertellen. Dat is echt gewoon zien wat, wat ik... Ja, ja maar wat je zei net ook voor de uitzending... Het was het mooiste weekend van mijn leven. Ja. Waarom? Ja, het was op het begin was het natuurlijk echt eng. Want ik weet niet waar ik, waar ik naartoe ga. Maar het was echt... Het was echt leuk. Ik, ik kende daar nieuwe mensen. En echt leuke mensen. Er waren twee... Uh, uh, Fotografers met me. Met, uh, met een zeg maar twee camera's in stils en één video om, om meteen te laten zien wat er gebeurt. En uh, die hoge commandant die mij meteen echt gewoon ziet alsof ik een deel van, van zijn team ben. Nou, en dat voelde gewoon, goed. Ja, dat voelde heel goed. Oh ja, oh ja. Dikla, voor deze film ben je met je ouders uh, in de bezette gebieden geweest. Mm -hmm. Voor het eerst. Waarom wilde je dat? dat het, het was. Ook aan het einde van de draaiperiode. Ik heb drie jaar lang gedraaid en de, de film gaat over het leger... en het gaat over het conflict tussen Palestijnen en Israëliërs. Maar op geen enkel moment zag je daar iets van. Omdat Gamatan natuurlijk niet echt in aanraking kwam daarmee. Het, was meer, het ging meer over het gevecht om de beeldvorming. Maar daarvoor, ik ben als filmmaker me dus heel erg bewust van die beelden. En ik dacht, ik kan zo'n film niet maken zonder te laten zien wat het leger ook doet. Want het leger was met al natuurlijk heel leuk en heel gezellig. Ze heeft de beste vriendinnen, zeg maar, zijn, komen uit het leger. Maar het leger doet soms ook hele nare dingen. En, en dat wilde ik laten zien. En ik wilde mijn vader ook in contact brengen met oud-strijders... die ook spijt hebben. Ja, van want jouw vader is ook oud-strijder, hè? Die heeft ja. gevochten in Libanon. Ja. ja. ja. Um, in de film zit een treffend beeld van een straat in Hebron... met een klein muurtje. Kun je beschrijven hoe die straat eruit ziet? Ja, het, het, was, het schijnt vroeger de hoofdstraat van, van Hebron te zijn geweest. Nu leek het wel uitgestorven. Het was echt een spookstad. Uh, en er was een klein stuk van de weg, konden auto's rijden. En dan mochten dan alleen maar Joodse of Israëlische uh, uh, mensen zeg maar, komen, auto's. En er was dan de stoep was met, van die betonblokken afgezet. En daar mochten Palestijnen lopen. Dus het was, het was echt gescheiden van elkaar. Ja, en een gids die vertelt dan wat het onderscheid is tussen Israëli's en Palestijnen. Wat vertelt hij? Um, ja het is, het, kijk het is een heel ingewikkeld verhaal het is heel moeilijk om dit in een paar zinnen te zeggen in het kort toch komt het toch wil ik erop, het graag ja, in, het, in het kort komt het op neer dat uh, kijk, heel vroeger woonden er Joden in, in Hebron omdat daar heel veel heilige uh, graven liggen uh, vervolgens is het meer in Palestijnse handen gekomen en nu zijn er dus Joodse kolonisten dus Israëliërs die zich uh, vestigen in Hebron en dat gebeurt eigenlijk illegaal, maar dat wordt wel gedoogd ja. door de regering. En sterker nog, die personen worden verdedigd door het leger. En het leger verdedigt daar de kolonisten ja. die daar onterecht in het Palestijnse gebied. Ja. ja, en uh, ze kunnen alleen maar verdedigd worden. Het zit zo op elkaar. Dus het ene huis is, zeg maar, daar wonen Palestijnen, ander huis daar wonen uh, Joden ja. en ze mogen elkaar niet echt. Uh, logisch, ja. <laughs> Precies. Dus het leger uh, zorgt ervoor dat, dat ze echt afgescheiden worden van elkaar. Om te voorkomen dat er uh, incidenten gebeuren. Oh ja, want Zouden jouw vader loopt door die straat en zegt. In Nederland noemen we dit apartheid. Ja, en dat fluisterde hij. Dat, was echt, dat hoorde ik pas later in, in de, oh, in de tijde tijdens de montage. De mon ja. Zie jij het ook zo? Ik, ik vind dat heel moeilijk. Kijk, het is niet dat het het beleid is van Israël. Ik bedoel, het is geen apartheidsregime. Daar, daar ben ik het echt. Uh, niet mee eens. Dat wordt wel eens vaker gezegd... Uh, um, door tegenstanders van, van Israël. Ik, ik denk dat het... Uh, dat het leger dit gedaan heeft... uit noodzaak. Mm. Het leger is een uitvoerende tak van de regering. Dus als de regering zeg maar, een bepaald beleid uitzet... Ja. Um, dan moet het leger dat uitvoeren. Het leger is er voor om de Israëlische burgers te beschermen. Dus ja. ja, hoe doe je dat door de Palestijnen op een afstand te houden? Maar je moeder zegt dan... als dit het jodendom is, is ja. het niet mijn jodendom. Ja, en dat is heel heftig, want mijn moeder is rabijn, Dus ik bedoel, mijn moeder is echt een gelovige jood. Ja. En uh, als je, jullie hebben er nu al gezeten. Zou, je nu, uh, zou jij nu uh, het leger in willen, hebben willen gaan? En zou jij het nog een keertje doen? Dus gaan we het al, zou, je, zou je nou nog een keer het leger in gaan? Ja, ik zou nog een keer het leger in gaan. En ik, ik wou eigenlijk langer blijven. Mm -hmm. Langer dan die twee jaar, maar er was geen plek. En ik zou het echt nog een keer doen. Ja. Want wat vond jij van deze scène, wat er net gebeurde? Wat over de partij? ja. Ja, ik had er eigenlijk gisteren met die klaar over. En uh, ik vind apartheid echt een heel sterk woord. Dat je gewoon niet kan gebruiken over Israël. Het ziet er wel naar uit in Ja, de film. Het, het ziet er naar uit. Het, het, ziet er, het ziet er op geen ene manier dat, dat ik het kan uh, beschrijven. Dat, het gaat er nooit goed uitzien. Maar mm. um, een paar jaar geleden, voor 2002, toen de um, fans was, uh, um, hek. Gebouw, het hek was gebouwd waren er elke dag ontploffingen in Ter Aviv, ja. in Jeruzalem. Je kon, zeg, jij zegt het is nodig voor de veiligheid. Het is nodig voor de veiligheid. Ja. Als ze niet zouden ontploffen, dan, dan zouden we er niks mee doen. En ik weet ook, niet, ik weet ook dat het niet 100% van de, uh, van de Palestijnen zijn. Ik weet echt dat het gewoon een klein deel is. Maar ja. wat, wat er gebeurd is, is gebeurd. En ja. we kunnen er echt gewoon niks anders doen. We moeten een sprong maken, want de tijd is bijna op. Op een gegeven moment zegt jouw vader... Uh, ik denk dat er een burgeroorlog uitbreekt. En sterker nog, ik ben bereid om te vechten... tegen de extreme kolonisten. Ja, terwijl hij juist de hele tijdens alle gesprekken met mij heeft geprobeerd te benadrukken dat hij geen vechter is van origine. Dat het echt tegen zijn natuur ingaat. Dus ik heb het er ook in gedaan omdat ik denk, het, het laat echt de wanhoop zien van, van een man die, die. Kijk, het is zijn vaderland. Hij houdt echt van Israël. Het is echt een zionist. Dat, dat, dat blijft ook zo. Maar. Hij vindt het zo naar om te zien hoe net een paar extremisten... Dat, die extremisten heb je aan de Palestijnse kant en die heb je ook aan de Joodse kant. Gewoon het hele land gijzelen en er weer hele, vers, hele nare dingen mee doen. Ja, ja goed. Het is een, een prachtig verhaal om te kijken, zeg ik maar. Heel een, een neutraal. En het dat is op 8 mei. Ja, ik, dat, dat zou ik nog gaan zeggen. <laughs> Mijn zusje, de soldaat, wordt uitgezonden op 8 mei om 11 uur... Uh, op Nederland 2. Volgens mij door de EO. EO, ja. ja. Holland ook, ja. Hmm. Natuur op één. En vandaag met Lucas Wenninger en we gaan het hebben over jouw favoriete dier. The next creature from my ark is one of the most endearing animals I've met. I've come across it a number of times in my career, the pangolin. Ja, David Attenborough die heeft het hier over de pangolin. De pangolin, zeg je in het Nederlands, Lucas? Ja, pangolin ja. of schubdier. Geschubte miereneter ja. is er. Eh, wat, wat is er aan de hand met dit beest? Nou, het, is, ja, het zijn dus beesten die, die komen in Afrika en nazië voor. En Het zijn hele bijzondere dieren, omdat ze eigenlijk vooral mieren eten. Er zijn niet zo heel veel dieren die zich gespecialiseerd hebben in mieren eten. Dus je hebt de miereneters van Zuid-Amerika... en dan de miereneters van de rest van de wereld. Mm -hmm. En dan heb je het wel een beetje gehad met die miereneters... Maar er zijn ook de Chinezen en die zijn weer miereneters-eters. -eters, dus die eten heel veel miereneters. En waarom eten de Chinezen miereneters? Ja, waarom eten wij haring? Dat is een beetje de ene vraag. Waarom eten de Nooren uh, uh, walvissen en eten de hele wereld ongeveer tonijn? Ja? Ze vinden dat lekker. Ja. En, dat is dan en, toch um, de beste verklaring. Dus dat is een redelijk goede verklaring. Ja. Het enige probleem is dat uh, wat er niet gebeurt... is dat ze niet nadenken over of ze over 100 jaar ook nog pangolins willen kunnen eten. Ja. En op dit moment lijkt dat eigenlijk die kans extreem klein. Er is een Chinees schip gevonden, daarom praten we over het dier... met daarin het vlees van duizenden pangolins. Hoe, hoe, hoe kwamen ze daarachter dat dat daarin lag? Ja, dat was, dat was voor de kust van de, in west, het westelijke gedeelte van de Filipijnen. Daar is een, een Chinees schip is op een koraalrif gelopen. En dat was al van zichzelf een beschermd koraalrif. Dus dat was al een beetje een, ja, was al fout. een, een milieudelict. En uh, toen de politie aan boord kwam, want ze moesten dat schip natuurlijk wegtakelen... Uh, en toen bleek dat er 10.000 kilo aan pangolin vlees in, die, uh, in dat schip lag, in allerlei kisten. Ja, dus toen bleek dat dat... En, en dat is verboden, neem ik aan, ook in China? Ja, of dat, is het daar toegestaan? Nou, in China is het, is het natuurlijk ook verboden officieel... om erop op op te jagen, want het is in principe een beschermde soort. Maar in China wordt daar echt wel enorm de hand mee gelicht. Dus het is, het is meestal goedkoper om de officials om te kopen. Dan, dan maak je nog steeds winst. Dat zit gewoon ingeprijsd in, in de prijs van een kilo pangolinvlees. Ja, maar als er dan zo'n heel schip wordt aangetroffen... met zoveel kilo's vlees, dan moeten er blijkbaar nog een heleboel zijn. Nou, dat... Ja, dat is een beetje de vraag. Ze hebben dus waarschijnlijk daar, dat is wat de Filipijnse autoriteiten nu denken... is dat ze gewoon een heel eiland, min of meer, hebben leeggevist of leeg, leeggeroofd. En um, ja, ze, ze hebben niet zo, die pangolins hebben niet zo heel veel natuurlijke vijanden... dus je kunt ze relatief eenvoudig vangen. En dan kan je in een hele korte tijd kan je een heleboel van die dieren gewoon vangen... op dezelfde manier zoals dus tonijnen in de, in de Stille Zuidzee. Gewoon met een enorm hek eromheen vang je in één keer ook een paar ton tonijn weg. En dat ja. gaat echt heel erg snel. Maar als je dat een paar keer doet, dan zijn ze dus gewoon uitgestorven. Ja, dat, dat is ook wat er gebeurd is in onder andere Laos en Vietnam en in Cambodja. Daar zijn eigenlijk die Pangolins, die waren er vroeger, die zijn min of meer op. En wat moet je dan nu doen om te voorkomen dat dat uiteindelijk gewoon verkeerd afloopt... en dat er dan dus niks meer over is? Ja, dat is heel erg moeilijk. En dat is omdat, omdat het dus politiek altijd moeilijk is... om. Beslissingen te nemen die andere mensen inperken en die, die echt visie hebben en durf hebben. Daar hebben we het natuurlijk al eerder over gehad met, ja. de, met de bankencrisis. Daar is heel wat ja, over dat, te zeggen. Dat willen mensen niet zo graag. Die willen niet graag zeggen dat iets niet kan. En, maar wat je eigenlijk zou moeten doen is gewoon nog veel en veel harder handhaven en zeggen: van als we deze soort willen beschermen, over zeg maar rond het jaar nog steeds, aan onze kleinkinderen kunnen laten zien hoe of een pangolin eruit ziet en misschien zelfs wel hoe een pangolin smaakt. Dan kun je het dan nog over hebben of je mm -hmm. dat zou willen. Mm -hmm. ja, Dan moet je nu heel actief gaan managen hoeveel pangolins zijn er nog zijn. je ze beschermen. Nou ja, maar je moet ze in ieder geval gaan beschermen. Je ja. moet die vangst dus enorm terugbrengen. Dat gaat, gaat het nu heel erg snel. Ja, Het gaat over China. Dat is een land natuurlijk wat vooral heel erg bezig is met economische groei. Ja, en die doen er gewoon in heel Zuidoost-Azië. Hebben ze overal vingers in de pappen, ook in Afrika inmiddels. En ze hebben net als wat Japan al eerder heeft gedaan, heel erg de neiging om buiten hun eigen landsgrenzen allerlei ecologische destructie aan te brengen. En dat is wel heel erg moeilijk. Ja, want kun je ze daarop aanspreken op een of andere Is er een belang waarvan je ze dan? Stel jij mag naar Peking en jij mag daar eens even uitleggen waarom het nou in het belang van China is om te zorgen dat die pangolin blijft bestaan. Misschien zou het nog wel het beste zijn om gewoon de aanpak te doen die dus ook in Nederland uiteindelijk wel heeft geholpen. Zeg van als we kabeljauw willen blijven eten, als we haring willen blijven eten, ja dan moeten we erover nagenen. Dan moeten we dus die voorraden van die dieren moeten we actief gaan managen. En dan moet je ook zeggen tegen die vissers... van als jij nog over tien jaar ook nog wil kunnen vissen... en je het aan je zoon wil kunnen doorgeven... dan moet je meewerken, want anders gaat het niet werken. Dus een soort van quota kunnen ja. gaan doen. Maar het probleem is dat die dieren al zo ontzettend bedreigd zijn eigenlijk... dat je eigenlijk op dat, dit moment zou moeten zeggen... van ja, er, zijn, er komen helemaal geen quoten de komende honderd jaar. Nee, maar dat is niet echt een boodschap waar ze in Peking op zitten te wachten. Daar zit, zit Peking niet op te wachten. En de maffia die achter deze pangolinvangsten zit... want er wordt enorm veel geld mee verdiend. Hè, dat gaat echt over uh, miljoenen euro's. Um, ja, die, hebben er ook helemaal, die zitten helemaal niet aan tafel, die komen niet. Nee, maar dat betekent nee. dus... Daar ben je mafiozie voor. Ja, nee, daar ga je ja. niet aan tafel. Maar Lucas, dat betekent dus eigenlijk dat het gewoon afgelopen is met zo'n beest waarschijnlijk. Nou, dat gaat of wel leg jij je daar niet bij neer? Uh, er zijn natuurlijk wel in, in, ook in Maleisië en in de Filipijnen inmiddels wel een aantal uh, beter beschermde gebieden. Dus je kunt het waarschijnlijk nog wel een tijdje uitzingen. Wat je wel ziet, en dat zie je nu ook, dat biologen dat steeds meer zien... is dat, de, dat we waarschijnlijk ook een achterstand beginnen op te bouwen. Eigenlijk een betaalachterstand van soorten die nog niet uitgestorven zijn... maar die we eigenlijk al zo in de war hebben geschopt met ons eigen handelen... dat, dat je kan verwachten dat het op de, op middellange termijn alsnog gaat gebeuren. Dus als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld soorten in Europa op dit moment uitsterven dan heeft die, die uitsterven, die kan je die uitsterven het beste terugvinden... als je dat correleert aan, dus de, aan wat er gebeurde in het begin uh, 20e eeuw. Dus rond 1900. Als je kijkt naar de economische activiteit van de mensen in 1900... dat is de beste voorspeller... Voor hoeveel soorten er nu per, per vierkante meter, zou ik maar zeggen, in Europa ja. uitstorven. Maar dat, dat maakt het ook wel heel erg lastig om er iets aan te doen. Want dat betekent dat wij nu moeten handelen als, eh, met het vooruitzicht van over 100 jaar. Dat is lange termijn en daar zijn we meestal niet zo goed in. Hè? Nee, dat vinden we heel erg lastig. Maar, ja. maar goed, de boodschap blijft wel. Dat als je, dus, als je dingen wil uh, organiseren en je wil zo'n soort als de Pangolin beschermen. Dat je dus maatregelen moeten nemen die waarschijnlijk nog veel drastischer zijn... dan je zou verwachten op basis van hoe het er nu uitziet. Je zit nu en je denkt, nou, er zijn nog wel een aantal van die dieren. Mm -hmm. Maar eigenlijk moet je denken, ja, ze zijn er nu nog wel... maar eigenlijk staan ze al op de nominatie om uit te sterven. Maar um, dan hoef je ook niet heel lang volgens dit te hebben, hoor. Ik snap het heel goed. Nu ja, maar, maar nu, mo nu moeten er nog handelingen uh, ja. uitvolgen. Ja, <lacht> klopt. Maar nee. dat betekent eigenlijk dat je Chinezen moet zeggen... die pangroningen op het menu, dat kan je voorlopig wel vergeten. Uh, liefst wel, ja. Ja, ja, ja. Dat, ja. dat zou het mooiste zijn. Ik vroeg me af, kunnen ze misschien gefokt worden? Hebben we daar ja, dus enig ik, idee over? Met pangolins is dat best wel lastig. Ze gaan in, in gevangenschap doen ze het niet heel erg goed. Oké, okay, we gaan uh, gedichten beluisteren over deze uitzending van Hans Kloos. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Lees maar voor. Of draag voor, moet je zeggen, geloof ik. Komt-ie. Melk en honing. Vader was kapitein... Moeder was sergeant, grote broer is wachtmeester, zusje is luitenant, oom is kolonel, tante was soldaat, neef is corporaal, nicht was soldaat, buurman was corporaal, buurvrouw soldaat, juf sergeant-major, meester-soldaat, dokter-luitenant-major, tandarts-major, verpleegster-soldaat, rabbijn-brigadier-generaal, schoonheidsspecialiste, sergeant, postbode-soldaat, soldaat, soldaat kapper-corporaal, trainster eh, cornet professor-kapitein, buschauffeur-soldaat, slager-hospik, bakker-soldaat... groenteman, stationmajor, se major, serveerster korporaal, kok kok-in-kapitein... in het land van de algehele dienstplicht... smaakt de melk naar oeziemetaal, de honing naar helmesweet. <lacht> Een mooie samenvatting van Israël. Ja. Een mooie <lacht> samenvatting van Israël, wordt hier gezegd. Was dat de bedoeling, Hans? Dat, ja... Zo kun je het uh, lezen, inderdaad. Helemaal goed begrepen. Dankjewel. We zetten het gedicht op onze website. Dit is de dagpunt nu. En wij danken alle gasten van vandaag. klaar en Gamutaal Zuidler, Lucas Weniger, Hadewig Minis... Ager Bakker, Ari Slop en Rijn Koster. En zometeen uh, Tessel vanuit uh, Den Haag met de Villa. Tessel, wat gaan jullie doen? Dag Elspeth. Nou, je kan het voor een deel raden. We mm -hmm. zitten natuurlijk bovenop het debat met Fred Teven... naar aanleiding van uh, het onderzoek naar de zelfmoord van de asielzoeker Dolmatov... en alle fouten die er zijn gemaakt in de vredesdetentie daarbij. En oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking en oud vn gezant Jan Pronk is mijn gast. Hij heeft een sombere analyse over de effectiviteit van VN-vredesmissies. Hij komt die toelichten en ook vertellen hoe het anders en beter kan. Dat straks in Villa VPRO. Dit is Radio 1. Het is half vier. Hier is uh, Mark Visser met het NWS Journaal. Ja, nou, ik begin met Fred Teven. Staatssecretaris Teven heeft zijn excuses aangeboden... aan de familie van de overleden asielzoeker Dolmatov. En dat deed dan in het Kamerdebat, waar Tessal het over had... over het rapport van de Inspectie voor Veiligheid en Justitie over Dolmatov. Teven snapt dat de Kamer kritisch is over de gang van zaken... en herhaalde dat het extra wrang is dat er geen aanleiding was... om Dolmatov gevangen te zetten.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 Het programma heeft 21 jaar bestaan. En er keken nog altijd meer dan een miljoen mensen naar. Producent Leo de Haas betreurt het einde van Blik op de Weg. Maar gaat wel weer een nieuw programma maken met de politie. En daarin zijn ook andere politiezaken te zien. Zoals de aanpak van criminaliteit. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Gaan, we, gaan wij gauw een Blik op de Weg werpen met Wijnand Zwaan. Ja, want vooral het, uh, het verkeer in de kustprovincies en in het noorden van het land heeft veel hinder van de zware windstoten. Dat blijft vanmiddag nog wel zo en in de loop van de avond wordt het pas wat minder. Verder zien we het begin van de avondspits rond Amsterdam en Rotterdam. Een paar opvallende zaken op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Er staat voor de Wijkertunnel 4 kilometer stil, dat komt door een te hoge vrachtwagen. En een wat langere file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Leusden 5 kilometer. Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Overleeft Fred Teven het debat naar aanleiding van het rapport... over de zelfmoord van asielzoeker Dolmatov? En overleeft het Sociaal Akkoord de onhoudbare werkloosheidscijfers die vandaag bekend werden? U hoort het in ons politieke panel. VN-vredesmissies zijn er om vrede te brengen en te behouden in conflictgebieden. Maar dat lukt maar zelden. Jan Pronk, oud-minister en oud vn gezant in Soudaan, heeft een sombere analyse, maar gelukkig ook goede wenken voor de toekomst. Uw reacties zijn als altijd welkom via de site VillaWPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Maar eerst gaan we naar elders hier in het gebouw van de Tweede Kamer... naar collega Radio 1-verslaggever Michiel Breedveld... die bij dat genoemde debat met Teven zit. Michiel, de staatssecretaris is nog steeds bezig met antwoorden... en wordt aan de lopende band geïnterumpeerd? Jazeker, en hij komt woorden tekort om uit te leggen hoe het allemaal zit. probeert alles uit te leggen. Ik heb naar eer en geweten geprobeerd verbeteringen uh, door te voeren... bij de detentie. En dan hebben we het over een flink aantal dingen. De medische zorg, daar komen we straks nog uit op terug. Uh, de juridische bijstand, uh, wat ook misging in de zaak Dolmatov. En uh, ja, dat befaamde uh, computersysteem waarin Dolmatov uh, ten onrechte als verwijderbaar uh, werd aangevinkt. Ja. En uh, dat vinkje, daar gaat het nu al heel lang over. Uh, ja, en dat, dat klinkt ongeveer zo. Wat niet goed is gegaan, dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie ook, is dat de werkinstructie aan de medewerkers van de IND met betrekking hoe moet je nou omgaan met het melden van de niet-verwijderbaarheid verwijderbaarheid van een uh, vreemdeling... dat die werkinstructie voor wat betreft de verlengde asielprocedure... onvloende duidelijk was. He, dus op het moment dat de 28-dagentermijn... de rechtmatigheidstermijn verstrekt... als dat vinkje wordt gezet, dan is het 28 dagen plus twee weken... En als je dat vinkje niet zet, dan is het ogenblikkelijk ben je verwijderbaar. Dus dat was in 284 gevallen bovenop de zaak van de heer Dolmatov... was dat ook het geval. Nou, kun je er nog een touw vastknopen? Nou nee, Het enige waar ik me enorm over verbazen is over die termen... verwijderbaarheid en vinkjes en dan denken dat die mensen die daar werken... nog een idee hebben dat het om mensen gaat. Ja, en uh, Dolmatov is inmiddels gepromoveerd tot het incident Dolmatov. Ja. Uh, kortom, om maar aan te geven vanuit de staatssecretaris in ieder geval... dat het hier om een unieke samenloop van omstandigheden gaat... Uh, een incident dus en geen structureel probleem uh, in de opvang van asielzoekers in detentie. Ja, en daar gaat het eigenlijk over. En daarmee bot hij natuurlijk ook voortdurend met partijen als de ChristenUnie, GroenLinks, SP. Um, ja, die zijn daar zeer kritisch over, ook D66. En ja, wat hij natuurlijk ten alle tijden zou willen voorkomen... is dat ook CDA en Partij van de Arbeid zich van hem af zullen keren. Vandaar ook dat op dit... Echt minutieuze detailniveau. Hij probeert uit te leggen waarom de dingen fout zijn. En probeert daarmee ook aan te tonen eigenlijk dat het geen grote dingen zijn. Geen onwil. Maar ja, hoe langer je er naar luistert, hoe meer je inderdaad het gevoel krijgt dat het over nummers gaat en niet over mensen. Nee, zo is het, Michiel Breedveld. Dank je wel. Later in deze uitzending van de Villa hoort u meer hierover. We gaan eerst naar de film. Borgman, de nieuwste speelfilm van Alex van Warmerdam... is namelijk genomineerd voor de Gouden Palm. De zeer prestigieuze prijs die wordt uitgereikt... op het Internationaal Filmfestival in Cannes. En het is voor het eerst sinds 1975... dat een Nederlandse film meedingt naar deze prijs. De producent van de film is de broer van Alex, Mark van Warmerdam. Goedemiddag. Goedemiddag. En van harte gefeliciteerd alvast voor de nominatie. Dank je wel. Wanneer hoorde u het? Wij hoorden het uh, gisteren aan het eind van de dag. Ah. Belde de directeur van het festival naar Alex om hem uh, te feliciteren. Juist. En wanneer, wanneer is de film ingestuurd? De film is ingestuurd half januari. Toen was hij nog niet uh, helemaal af. Maar ja, we konden niet langer wachten. En nee. vervolgens hebben wij... Uh, een paar maanden in spanning gezeten. Ja, natuurlijk. En uh, niet af, dat, dat is gewoon, dat kan. Daar wordt dat. Nee, kennelijk nou, al niet, want je ja, bent dus, genomineerd. Dan niet ja. af. dan is eigenlijk de, de hele film wel gemonteerd. Maar uh, het heeft nog niet het eind, de kwaliteit van het beeld en van het geluid en er kan altijd nog wat dingetjes veranderen. Maar wij uh, voelden ons zo zeker over uh, onze eigen film dat we dachten, we gaan niet langer wachten, we sturen hem nu op. En als ze dit niet goed vinden, dan vinden ze een, een iets betere beeldfilm ook niet goed. Dus, uh. wat, wat maakt de film zo goed? Waar gaat die over? Ja, het gaat over Borgman. Camille Borgman is een man die aanbelt bij een, uh, uh, een huis waar een uh, gelukkig gezin woont. Mm -hmm. En aan het eind van de film is het gezin niet meer gelukkig. Dat is de kortste samenvatting. <laughs> een meer ja. intrigerende samenvatting. Ja, ja. ja. ja. ja. Jullie, jullie dingen mee naar, naar die prachtige Gouden pal, met niet de minste, hè? Nee. Noem eens. Ja, ja. Uh... Ja, de leukste vind ik, de, de, de Call Brothers om in competitie te zitten. Ja. Van Armin dan Brothers met de Call Brothers. Ja, al die andere namen, weet je dat ik ze nog ineens allemaal heb bestudeerd. Nee, als maar... ik het weet, ja. hang ik aan de telefoon. Ja, om, om dit te vertellen wat om, je om mij nu ook vertelt. Ja ja, ja, ja. En dan komt daar ook nog bij dat de juryvoorzitter Steven Spielberg is. Ja. Als je hem dan wint, zou dat nou, zou dat die palm nog een extra tintje geven? Nee hem, ja, mij ja, maakt ja, dat niet uit? Nee, als je een palm wint, uh, ik bedoel, dan maakt het echt niet meer uit. Dat, is uh, dat heeft zo'n hoge status. Ja. Het, is, het, is, het is extra leuk. De, misschien. Maar, nee. De laatste was in 1975. Ja. Hè? Dus dat is op zich dat, en dat was Marieke van Niemwegen. Ja. Een geheel ander verhaal. Ja. Ja. De eerste die mij feliciteerde vanochtend was Jos Stelling. Die belde mee op. Dat, is de, dat was de maker van de film Dat filmtun. was de maker ja. van Marieke van Niemwegen. Ja. En die, uh, nou, die was heel blij met onze nominatie. Natuurlijk. Wanneer, wanneer kunnen wij Borgman in Nederland gaan zien? Hij staat nu gepland voor eind augustus in de Nederlandse bioscopen. Goed uh, zo. Maar... maar het is aan de, aan de distributeur. Misschien, ik weet niet of de uh, deze selectie nog wat uit, uitmaakt voor de uitbreng zou kunnen. Ja, want er is natuurlijk een, het feit al dat je genomineerd bent, zorgt dat er een enorme toeloop is van buitenlandse geïnteresseerden. Enorm. Ja. Nu al. En ja. gewoon binnen binnen een uur komen de mailtjes binnen van buitenlandse distributeurs. Zo snel gaat het. Dus ja. het is echt ongekend. Ik wens uh, jullie allemaal, alle mensen die mee hebben gewerkt aan de film... heel veel succes volgende maand in Kam. Dankjewel. Mark van Warmer dan, producent van de genomineerde Borgman... genomineerd voor de Gouden Palm in Kam. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien.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 Kunt u, dat ook? Kunt u de wc doortrekken? De wc kunnen we niet doortrekken. Oh, nee, nee. Wat we wel gemaakt hebben, is onze wc die twittert. Dus als u naar de wc gaat, dan gaat hij gaan kijken hoe lang dat u op de wc zit En dan zet hij een twitterberichtje. Nou, ik ga het even doorspoelen. Ja. Oké. Okay. Dan kan u zien op twitter heeft tegen tweet interesting, more floaters than sinkers. Dit zijn Siel Berings en Pieter Paulus Vertongen. Deze 30-jarige WisKids uit Gent hebben onlangs het succesvolle bedrijf Altra opgericht. Ze maken apps en interactieve interfaces. Zoals deze app die van het luie stoel een heel huishouden bestiert... ...zoals alle elektrische apparaten, maar ook de geluidssterkte van de radio... ...of de concentratie CO2, maar dus ook de wc. Ze hebben ook een app gemaakt voor diabetici die de insulinedosis uitrekent. Maar ze zitten in deze reportage omdat hun bedrijf tot stand kwam via hulp van Brio, wat staat voor Bright and Young. Directeur Erik Kenis legt uit wat deze Vlaamse regeling eigenlijk behelst.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 Dus dat we daar zowel creatieve mensen als uh, financiële of commerciële mensen naast ingenieurs zetten en samen aan een probleem werken. En dan krijg je complementaire teams. Tweede zaak die uh, ook een beetje bijzonder is, is dat we eigenlijk heel het netwerk van uh, Vlaamse ondernemers aanspreken met de vraag of zij bereid zijn, een stukje van de vrije tijd... Die ze niet hebben, een stukje van die vrije tijd te op te offeren en te geven. Uh, of ten dienste te stellen van uh, jonge ondernemers. Het Vlaamse initiatief werd vorig jaar bekroond met de Europese Prijs voor Ondernemerschapsbevordering. Vooral omdat het goed vertaalbaar zou zijn naar andere Europese landen met een hoge jeugdwerkloosheid. Van Gent reis ik naar Antwerpen, naar een andere piepjonge ondernemer die zijn bedrijfsruimte heeft in de broedplaats De Koffiefabriek. Uh, mijn naam is Thomas Zekkers, ik ben 23 jaar. Ik ben nu sinds november 2012 uh, zaakvoerder en oprichter van uh, Lionfish, samen met uh, nog vijf anderen. 23? Trouwens. 23, klopt. Ja. En wat, wat, doet u, wat voor bedrijf hebt u precies? Uh, dus wij organiseren uh, een jobfestival. Dat is de combinatie van een jobbeurs- en een muziekfestival eigenlijk. Um, en daarnaast zijn wij ook uh, corporate events aan het doen. Dus organisaties voor, uh, voor bedrijven. U, u hebt dus nu samen ongeveer acht uh, mensen aan het werk hier. Maar is het ook zo groot geworden door Brio? Heeft dat geholpen? Ja, zeker. Brio brengt het eigenlijk uh, een beetje in een stroomversnelling. En dat was meteen fantastisch. Een Brio-weekend met veertig ondernemers. Um, en zo komen we eigenlijk maandelijks rond een bepaald thema samen. We zijn ook heel open tegen elkaar. Dat is eigenlijk een van de weinige plekken waar je als ondernemer open kan zijn. Want je weet dat alle andere mensen ook dezelfde uh, problemen of moeilijkheden of euvels hebben. Wat zegt u een waardeloos businessplan hebt u daar. Mensen die niet ondernemen, die als werknemer in een bedrijf zitten of als student. Eigenlijk wordt alles voor hen gedaan. En als ondernemer moeten we alles zelf uitzoeken. Volgens Erik, de directeur, heeft het programma al 700 veelbelovende jongeren geholpen bij het opzetten van hun bedrijf. Hij noemt de voorbeelden van een bedrijf in onbemande vliegtuigen en dat van Nisha. Een Gentse jonge dame die uh, van Indische afkomst heeft, uh, is, die uh, donkerhuidig is en die eigenlijk al heel haar leven zelf problemen ondervindt met het juiste uh, verzorgings- of gezondheidsproduct voor haar huid te vinden. Zij heeft dan eigenlijk besloten van uh, zelf uh, productie van uh, nieuwe gezondheidsproducten uh, uh, in gang steken. Het enige waar zij geen kaas van gegeten heeft en waar ze ook niet echt warm van wordt, dat is het financiële plaatje ervan. En, en daar uh, vindt zij een heleboel vrienden bij Brio, ondertussen maatjes, die zeggen van kom, kom een uh, avond bij mij zitten, we gaan er eens een keer doorlopen. Heb je hebt wel Brio huwelijken gesloten aan, uh, we, zijn, ja, we hebben al zeer veel Brio kindjes gekregen, maar niet van de, niet van de... Um, ik denk dat wij nu als... Hè, elk individu die in brio stapt waarschijnlijk gelukkiger is momenteel met wat hij of zij aan het doen is dan moest hij of zij in een bedrijf werken. Dan was dit er niet geweest? Uh, ja, dan waren er die niet geweest. En ik denk dat er nog altijd wel bedrijven opgericht moeten worden om het, uh, het economisch klimaat en de motor van de economie wel te doen draaien. Dus Volgens mij begint dat wel bij de kleine bedrijfjes. Een bijdrage van Maarten Deurvorst. En volgende week geen Metropolis, maar in de week van het Luisterboek... het vierdelige feuilleton Blauwbaards bruiden van Renate Dorrestijn. VN-vredesmissies, daar gaan we het over hebben. Sinds 1948 zijn er tientallen geweest... en er loopt nog steeds een groot aantal her en der in de wereld. Maar de vraag is of ze wel effectief zijn. Is de maakbaarheid van de samenleving in conflictgebieden... niet beperkter dan wij denken? Oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking... en oud-VN-gezant in Soudaan, Jan Pronk... is kritisch en somber over vredesoperaties. Maar heeft gelukkig ook een idee hoe het beter zou kunnen. Hartelijk welkom, meneer Pronk. Dank u wel. Eerst maar eens vragen of er eigenlijk... Een Eenduidige definitie te geven is voor een vredesmissie. Hoe zou u dat definiëren? Ik ga uit van de Verenigde Naties. En niet van al Hebben die ideeën over? van Amerika en dergelijke... Nee, om VN. eenzijdig vrede op te leggen. VN. Nee. Dus gezamenlijk, wereld als geheel. Het gaat eigenlijk om vier dingen. A, het voorkomen van grote conflicten. Dat heet dan preventieve diplomatie. Daarna, als dat niet helemaal gelukt is... probeer je met z'n allen vrede te maken met diplomatieke en politieke en economische middelen. Als dat niet lukt, doet zich de mogelijkheid voor om ook militaire middelen te gebruiken. Vaak wordt daarvoor het woord vredes missies gebruikt. En dan wordt er bovendien sinds een jaar of tien gesproken... over vredesopbouw. Ja. Dat is na het echt beëindigen van een conflict... weer het herstel van de hele samenleving. Dus vredesmissies is over het algemeen de militaire kant van de zaak. Het probleem is dat internationaal eigenlijk alleen maar wordt gesproken... over de militaire kant Precies, van de zaak. Daarom vroeg ik het u. En die eerste twee fases worden overgeslagen. Daarom vroeg ik het u, want dat is wat mensen denken. Een vredesmissie is dat de blauwhelmen ergens heen gaan... omdat twee partijen of meer partijen er niet uitkomen. Uh, die knokken binnen een mandaat. Of buiten een mandaat, dat gebeurt ook wel eens. En uh, dan is er ogenschijnlijk rust en vrede en dan... Ja, dan begint de... die opbouw? Ja, ja, dan begint de opbouw. En over het algemeen zijn opbouwwerkzaamheden dus te gering. En ze komen te laat. En ze zijn mede gebaseerd vaak op een vredesmissie die niet goed is geslaagd. Precies. Laten we da daar eens even, want ik zei u heeft een wat sombere analyse, evaluatie van VN-vredesmissies tot nu toe. De intentie. Moeten we vanuit gaan, is altijd goed. Hoe komt het dat het niet werkt? Mandaten worden gegeven door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Daar zitten dus de vijf grootmachten in die een veto hebben. En die bepalen het mandaat. En het mandaat is eigenlijk bijna altijd niet adequaat. Omdat het de optelsom is van de, belangen van die, de geopolitieke belangen van die landen. Dat is punt één. Punt twee, als het mandaat helemaal is gegeven... dan zijn de middelen veel te gering. Of toch komt het te laat allemaal aan. En er zijn onvoldoende militairen en onvoldoende financiële middelen. Dat is punt twee. Punt drie, het is te eenzijdig militair. Een missie hoort te zijn, een integrale missie. Ook je... diplomatie dus. Ja, maar ook ontwikkeling, ook humanitair... Uh, en als dat niet het geval is, als de militaire component domineert... en al het andere daaraan uh, ondergeschikt wordt gemaakt... dan ontstaat ook heel vaak het gevoel bij de mensen in een land kijk maar bijvoorbeeld naar Oost-Congo... dat zo'n militaire missie eenzijdig aan de kant van de regering staat... en die heeft een eigen leger en die is ook bezig met de mensen te onderdrukken. En dan is de humanitaire en de politieke en de wederopbouwkant voorkomen vergeten. Dan ontstaat er ook geen vertrouwen bij de bevolking... en dan ben je eigenlijk al mislukt. Zeker wanneer je belooft mensen te beschermen en je beschermt ze niet... Dat dan ben je helemaal het ja, in Dat gebeurt in een aantal landen zoals Congo natuurlijk. In, in zeer sterke mate, maar eigenlijk ook in, mm -hmm. in Afghanistan. Dus het is eigenlijk, zegt u, het is, het is uh, veel te eenzijdig op militaire interventie. En militair uh, los je vaak, of krijg je vaak geen vrede. Er is wantrouwen. Ja. Omdat een van de partijen niet gelooft dat die VN-macht er daadwerkelijk uh, onafhankelijk is. Of het een interventiemissie is. Hè? Er zijn twee soorten missies. Er zijn missies die plaatsvinden op verzoek... of met instemming van alle strijdende partijen. In het VN jargon hoofdstuk 6. Mm -hmm. En er zijn missies tegen de wil van partijen in. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7 kan je denken naar Liberia en Sierra Leone. We gaan naar binnen ongeacht wat u wil. Die zijn dan ook best geslaagd... omdat het een eenvoudig klein uh, land is... waar ja. je kunt opereren. Hoofdstuk 6 missies zijn missies... zoals in Sudan, en die heb ik mogen leiden... Ja bij zowel de regering als de komende regering van het zuiden... beide vroegen om de door hen bewerkstelligde vrede... na onderhandelingen in stand te houden. En dat is ook destijds goed gelukt. Was dat een beetje te vergelijken met dat in stand houden... met een van de, van de VN-missies die al heel erg lang loopt... en er nog steeds is, daar ook Cyprus, ja. waar het wel lukt... daar is gewoon nog steeds een macht die Noord- en, en Griek-Cyprus gescheiden houdt. Ja, maar dan moet je ook begrijpen dat die missies er alleen maar zijn... om een lange adempauze te creëren... Die dan wordt gebruikt door de partijen zelf. om echt te komen tot duurzame vrede. Het aanpakken van de oorzaken van het conflict. Dat is in Cyprus nog niet gebeurd. Het zal ooit moeten gebeuren. En iedere keer wordt er een nieuwe poging gedaan. bijvoorbeeld door de Verenigde Naties. Als dat niet lukt, blijf daar alsjeblieft zitten. Mm -hmm. uh, met die uh, blauwhelmen. In Soudaan is het tot op zekere hoogte gelukt. Men is weer gaan vechten. maar er kon weer onderhandeld worden. Dus het gaat heel geleidelijk aan beter. Nou, daar hebben we het over Soudaan. en inmiddels het onafhankelijke Zuid-Soedan. Ja. Er was in Soedan, waar u gezant was voor de VN... hadden we natuurlijk ook de regio Darfur... wat ja. op zich weer eigenlijk een burgeroorlog op zich was. Daar had ik geen troepen voor. Nee. Voor het zuiden wel. En dat lukte. In Darfur moesten we alleen maar werken met politieke... en met humanitaire middelen. Dat is onvoldoende goed gelukt, omdat de grootmachten... Engeland en Amerika met name hun eigen wil probeerden op te leggen... al daar langs de VN heen gingen. Daarna, maar toen was ik al vertrokken, is er wat dan heet... een hybride uh, vredesoperatie gestart... waarbij de Verenigde Naties samenwerkten met de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid. En dat is een beetje gelukt. Er is mm -hmm. geen vrede, maar er is wat meer rust tot stand gekomen al daar. En dat lijkt een klein beetje op hoofdstuk 8... waarbij de VN iets opdragen of verzoeken... aan een groep van landen om namens de VN te opereren... Vergelijk dat maar met de operatie van de NATO namens de VN in Libië. Mm -hmm. Maar dat is helemaal fout gelopen. Omdat de NATO haar eigen mandaat eenzijdig is gaan interpreteren. Ik wilde zo natuurlijk even op Syrië komen, maar toch nog even over u zelf. Uh, ik, ik had het in de inleiding over uh, het optimisme wat er was, uh, zeker in de jaren negentig. En misschien daarvoor ook van de maakbaarheid van uh, uh, uh, um, democratie en, en, en, en vrede in die conflictgebieden. Hebben we ons daar. Er is bij u ook toch in de loop van, van uw uh, hele lange ervaring bij ontwikkelingssamenwerking... maar ook als gezant bij de VN, een omslag gekomen... dat u gezien heeft op deze manier. Gaat het niet? Ja, ik heb geleerd door de tientallen jaren heen... dat je van buitenaf alleen maar kunt katalyseren. Je kunt binnenkomen en een beetje helpen. Maar je, dat helpen betekent dat je al die krachten die er zijn... economisch, politiek en anderszins moet ondersteunen... om het zelf te doen. Van buitenaf katalyseer je tijdelijk. Je helpt hen een andere richting in te staan. Je kunt, het niet, je kunt niet vrede importeren uit het buitenland. Je kunt geen ontwikkeling importeren uit het buitenland. Zelfs niet mensenrechtengarantie en ook helemaal geen democratie. Dat zijn eigenlijk de vier dingen waar het om gaat. Men zal het altijd van binnenuit moeten doen. Maar men kan van buitenaf worden ondersteund en geduwd in een bepaalde richting. Zodra je denkt dat je het wel kunt opleggen. We hebben natuurlijk periodes gehad dat je dacht dat je ontwikkeling... en vrede en democratie kunt opleggen dat, aan andere landen. Maar dat gelooft ik ook niet meer. Contraproductief. Ja. In de jaren zeventig was ik wat het optimistisch, maar opleggen was nooit... Uh, uh, iets dat tot mijn woordenschat maar tot hoorde. Maar dat ze door laten dringen dat het het beste was. Ja, het was ja. meer maakbaarheid dan, uh, dan daarna. Ja. Zij, het is maakbaar, maar door mensen zelf. Hè? Het moet ja. door de mensen zelf gemaakt en gedaan worden. U zegt, die vredesmissies, uh, uh, die moeten dus op een andere manier. Uh, diplomatiek, economisch en culturele interventie... is eigenlijk veel meer nodig om escalatie te voorkomen. Laten we dan eens kijken naar Syrië. Hoe somber ziet dat er dan wel niet uit? Hoe zou je daar nu nog diplomatiek, economisch of cultureel willen interveneren? Het, het is nu bijna te laat. Hoewel je nooit mag zeggen dat het te laat is. Uh, maar het brengt mij wel op mijn belangrijkste aanbeveling. De Veiligheidsraad komt altijd te laat. Men gaat praten over de vraag... De troepen of zenden we niet de troepen en dan doen we niks. En bovendien zit je dan altijd met de situatie van vijf landen die allemaal een veto hebben. Nou, dat gebeurt nu in Syrië en, ja. en ze beschuldigen elkaar. We zouden in de Verenigde Naties naast de Veiligheidsraad... en niet in plaats van de Veiligheidsraad, want dat wordt een te fundamentele vorm... die nooit zal worden verwezenlijkt, een kamer moeten hebben... Ja? van de Veiligheidsraad, die niet wordt uh, gehinderd door een veto, maar met meerderheid van stemmen zou kunnen beslissen over politieke en diplomatieke interventie in een heel vroeg stadium. Preventief. Preventief. In heel vroeg, zodra men het zelf vindt dat er iets aan de hand is in een land uh, dat de aandacht vereist, en dan moet je er naartoe kunnen gaan, moet je kunnen gaan praten en bemiddelen. Of zodra vanuit een bepaald land een minderheidsgroep vraagt aan de Verenigde Naties, kom en kom bij ons praten... kom ons helpen, kom bemiddelen. En zo Als vroeg... dat was het geval geweest, bijvoorbeeld, zo'n structuur... in Syrië. Syrië, in Libië en een groot aantal andere landen... dus tien jaar voordat de zaak echt... Losbarst. Wat is dan nu? was er wat. Dan, dan hadden we iets kunnen voorkomen. Ik ben van mening dat dat nu bijvoorbeeld het geval zou moeten zijn in landen zoals Nigeria. Nou, dat wilde ik vragen. Wat voor landen zijn er Pakistan. waar we nog niet. Pakistan? Ah, dat zijn de, naar mijn mening zijn dat de grote knelpunten voor de komende periode. Als die twee landen in geweld maar zei u het net, uitbarsten... Maar zei u net, het moet gevraagd worden vanuit dat land of mag het ook ongevraagd worden? Ik heb twee dingen ja. genoemd. Of het moet gevraagd worden door bepaalde groepen, niet door het land. Dus mm -hmm. het daar bepaalde groepen uit. Land en dan moet de VN het recht hebben om dan daar te gaan politiek interveneren, mm -hmm. diplomatiek te interveneren. Of men moet het doen vanuit de Verenigde Naties op basis van uh, het, het eigen inzicht. Nou, wanneer dat een bevoegdheid zou zijn, die zou zijn geïnstitutionaliseerd in een, wat ik dan noem een, een, een voorbereidende kamer van de Veiligheidsraad, ja. um, dan zou je um, middelen ja. hebben die momenteel officieel wel hebt, maar die helemaal niet gebruikt. Eigenlijk zijn dat middelen die in handen liggen... van de secretaris-generaal van de Verenigde zou... Naties, Maar die kan ze niet gebruiken. Want de secretaris-generaal is verworden tot een secretaris... in plaats van dat hij een generaal is. Maar het zou ook maar beter zijn... Wat, bij wat u nu zegt, hebben we ook geen generaal meer nodig. Want als dit zou werken... dan zou je dus militair ingrijpen eigenlijk kunnen voorkomen? Meestal wel. In en een enkele keer zou je dat dan nog. Je moet het gebruiken als een lender of last resort, maar, uh, maar je moet het zelden gebruiken. Je moet het wel gebruiken wanneer bijvoorbeeld partijen gezamenlijk vragen om troepen, om de door hen bewerkstelligde vrede dan ook te handhaven. Maar dan is het nogmaals, dan wordt het door de beide partijen gevraagd en dan is het niet meer vanuit de VN, vanuit ook dan, de internationale gemeenschap. Je kan komen het niet maar dan heb je in ieder geval een heel sterke basis. Oké, okay, Jan Pronk, hartelijk bedankt. We hadden het over een mogelijke nieuwe aanpak van vredesoperaties... door de Verenigde Naties, laat dat er nog even bijgezegd zijn. Vida VPRO gaat na het nieuws verder met veel politiek.